Goedemiddag, ik ben Eva Floon. Het lichaam van de vermiste Milan van 16 is gewonden bij het water in Beverwijk. Hij werd sinds eerste kerstdag vermist en er waren al snel grote zorgen over hem. Hij had een verstandelijke beperking en kon niet praten. De Russische buitenlandminister Lavrov zegt dat Oekraïne... het huis van president Poetin heeft geprobeerd aan te vallen. Het zou vannacht gebeurd zijn. President Zelensky zegt dat er niks van waar is. Maar Lavrov waarschuwt intussen dat dat soort acties... niet onbeantwoord zullen blijven. Uh, sinds vandaag kun je weer legaal vuurwerk kopen. Het is zo goed als zeker de laatste keer. En daarom was het bij veel vuurwerkwinkels al vroeg druk. Een jaar geleden was ik hier langs gereden. Om 12 uur een rij. Ik denk, nou, dat gaat me nu nog een keer gebeuren. Ja, en er worden ook flinke bedragen neergelegd. Totaal kleine 5.000 euro. 5.000 euro hoorde je bij de NOS. En in Nijmegen is een touringcar in brand gevlogen. Er raakte gelukkig niemand gewond, maar schrikken was het natuurlijk wel. Er zaten gezinnen in die naar pretpark Toverland gingen. Er is een andere bus voor ze geregeld. Het is niet duidelijk hoe het vuur is ontstaan. Heer nog voor je. Kans op een buitje en het is maximaal 6 graden. Morgen is het zonnig, maar ook dan kan het regenen. Het wordt dan 3 tot 7 graden. En tot zover het 58 nieuws. Thomas Verkeer, zijn drie vertragingen. Eentje op de A12 in de richting van Oberhausen voor de grens met Duitsland. 11 minuten. En op de A50 in de richting van Zwolle bij Broek 42 minuten. A76 in de richting van Keulen. Nog 15 minuten. Hoofdrijbaan is daar dicht. Er is één flitser die heeft Dillen. Op de A9 staat hij tussen Amstelveen en Haarlem bij 32,3. Je komt vast voor inkt- en toners bij 123 inkt. Mis, ik heb een nieuwe printer en plakband nodig. Jullie hebben meer dan ik dacht. Zo geregeld, 123 inkt.nl. Maar Joop van houdt, Hornbach is jouw projectbouwmarkt. Hornbach, er is altijd iets te doen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 De 538-Barnier... Top 1000 Bas en Dylan. Ja, en zo meteen spelen we een nieuwe ronde stemmenjacht. De kans op 10.000 euro. En dit is Pink. Radio 538. 471. Je stekker. Dit is toch goud? Hé, hey, we zijn helemaal maar knetter. De 538 Party. Top 1000. 470. De 538 Stemmenjacht. Eindejaarseditie. Je hoorde The Sign. Het is de party top 1000, maar wij maken graag plaats... om je 10.000 euro te laten winnen. We spelen een eindejaarseditie van Stemmenjacht. Er is één koffer, er is één stem... en er is één keer 10.000 euro. Als je weet te raden welke stem we zoeken... Dan kan die 10.000 euro voor jou zijn. En we hebben Chris aan de telefoon. Ja, goeiemiddag. Goeiedag. Hallo. Ja, wat in de stem deed jou denken dat dit de naam was? Eh, uh, ja, het accent. Het accent? Nou, het is maar heel kort. Het is heel kort. Het is heel, ik ja, dacht dan, procent zegt hij toch ook? Ja, ik, dat, dat is het, hè, ja. geloof ik. Ja. Ik dacht, het is een eindejaarseditie. We spelen hem kort, natuurlijk. Uh, ja, ja. Dan, dan zullen ze hem wel makkelijk maken. Maar dat is niet. Nee, moeilijk is uh, hij wel. Precies. Zullen we even luisteren? We gaan even luisteren. Procent. Ja, ik, ik zit zelf ook na te denken. Maar ja, goed, wij, wij, wij mogen toch niet meedoen. Dat dus scheelt. Uh, wie denk je dat het is, Chris? Ik denk dat het Willem van Hanegem is. Willem van Hanegem de kromme. Ja. Ja, jury, zeg het maar. Het antwoord is... fout. Ah, ah, ja, Ja, shit. Ja, shit. Ja, dat is balen man. Uh, dank ja. voor, uh, voor het proberen. Je hebt mensen ja, weer een klein beetje geholpen. Um, morgenochtend dan is er weer een nieuwe poging. Kun je weer een poging wagen? Uh, Chris, je krijgt van ons wel als dank voor het meespelen een reiskoffer van de Postcode oh, Dankjewel, man. Hartstikke bedankt. Lekker en toch een fijne jaarwisseling. Wel ja, doei, doei. Doei. doei. 538 Stemmenjacht. Meld je nu aan op 538.nl. Ik wil mijn leven niet voor even, voor altijd bij jou zijn. Jouw warmte, het verwarmen, dat gevoel dat is zo fijn. Lidde je kennen, liet me verwennen, we zaten samen aan de wijn. En ik wist toen één ding zeker, ja vannacht slaap jij bij mij. Hey man. Ja vannacht slaap jij bij mij. Weg van Adriana Lima, het was op die pizza, en ik dacht van hey shit. Ik heb te maken hier al met een diva Doe een caparina en een flesje rosé Rapito, we zaten samen, maar toch zijn we het krijtje Kijk Naam mijn klokkie, maar we hebben de tijd Ik ben met Monk, Avro Broos en Johnny West En die lieve schat, die is onderweg Ik wil mijn leven, niet voor even Voor altijd bij jou zijn Jouw warmte, het verwarmen Dat gevoel, dat is zo fijn Leerde je kennen, liever verwennen We zaten samen aan de wijn En ik wist om één ding ja vannacht slaap jij bij mij. Voor even, voor altijd bij jou zijn. Jouw warmte, het verwarmen. Dat gevoel, dat is zo fijn. fijn. Dit deed je kennen, liep verwennen. We zaten samen aan de wijn. En ik wist toen één ding zeker. Ja, vannacht slaap jij bij mij. Happy New Year. Radio 538. 468. Push me and then just touch me till I can get my satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Push me. And then just hurt me till so I can get my satisfaction, satisfaction, satisfaction, satisfaction, satisfaction, satisfaction. <laughs>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 Till I can get my satisfaction. Satisfaction, satisfaction. And build a faction D modified Satisfaction Satisfaction And Satisfaction 68. Satisfaction. Satisfaction. De 538. Party top 1000. En daarvoor hoorde je onder andere Billy Dans met Vannacht slaap jij bij mij. En die was pas geleden bij ons te gast in de vrijdagavondshow. Hij had een plaat uit samen met Gerard Joling. En daar vertelde hij een anekdote over de keer dat hij samen met Geer in de kroeg zat. Ik, uh, ik heb Gerard een keer gebeld. Die kwam langs in, uh, in het café. Ik zei: Geer, hoe nou nou hier komen? Billy met Geer in de banden. Nou, vorige mij was hij er. Hij ah, zei: Je wil ook nog wat te eten? Ik zeg: Ja, natuurlijk. het is wat een beetje ossenworst hadden wij. Schrikker. Heerlijk, daar houden oh, we allebei van ja, ja, oh, ja, ja. Ossabors. lekker. Weet je wel, zo'n Amsterdams borrelplankje met je kaas erbij. En hij toopt in één keer dat ossenworst in de mosterd en die knalt er tegen het plafond aan. Dus ik zit te kijken. Wat doe jij nou, weet je wel? We zijn in de groep van mijn vader. En dan heb oké, okay, hij knalt er nog en hij zegt, we spullen vier op een rij. Ja, nou, dus ik ging met hem meedoen. En toen vond ik. Ik ja, ben wel even van lul, hè? Jij, hè? <laughs> Mocht je een keer omhoog kijken en een plakje Osse wordt aan het plafond zien hangen... dan is de kans groot dat Billy Dans en of Gerard Joling <tie> nou lang zijn geweest. En je hoorde ze net dus met Vannacht slaap je bij mij in de party top 1000. En er is een, een hoop moois voor je onderweg. Zometeen Lucas en Steve, Make It Right ga je horen eerst Tina Turner. The Best op 467. de beste en daarna Lucas en Steve en Make It Ride right op 466. Het is de party top 1000. We gaan uh, feestend het jaar uit. En zometeen. Even kijken. Mambo nummer 5. Oh! Ja, leuk. Het gaat eigenlijk veel te laag naar mijn zin. Te, te, te hoog. Ik vind het echt een top 10 nummer. Ja, ja nou, ik ja, ook wel. inderdaad. Ja, uh, zometeen ook nog het nieuws van Eva. Wat heb je? Ja, lange tijd was hij helemaal uit. De klaptelefoon. Maar dat zou zomaar eens kunnen gaan veranderen. De 538 ochtendrun komt terug.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 Aldi. En heerlijk voor vanavond. Appelbarniers. Vier stuks, maar 2,49. Voor dat geld hoef je niet te wachten tot oudjaarsavond. Aldi. Je hebt nog twee dagen om een oudjaarslot te kopen. En kans te maken op de hoofdprijs van 30 miljoen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. I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 53 de middagshow met het weerbericht vanavond en vannacht kan het gaan vriezen morgen veel zon aan de kust kan op wat regen en het wordt 6 graden maximaal. Dan verkeer de drie grootste vertragingen eentje op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen voor de grens met Duitsland 14 minuten hoofdtraan is daar dicht en op de A50 tussen Apeldoorn en Zwolle bij Hattermanbroek 38 minuten komt er een ongeluk. A76 tussen Geleen en Keulen nog voor de grens met Duitsland 10 minuten hoofdtraan dicht en twee flitsers heeft Dylan eentje op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam bij 39.6 en die andere op de A50 tussen Zwolle en Apeldoorn bij 217.5. Het is de middagshow bij zijn Bas en Dillen en het nieuws krijg je van Eva Floon. Goedemiddag, er is een verdrietig einde gekomen... aan de zoektocht naar de vermiste Milan van 16. Zijn lichaam is gevonden in het water in Beverwijk. Burgemeesters uit de omgeving bedanken iedereen... die heeft geholpen met zoeken. Ja, volgens Rusland heeft Oekraïne geprobeerd... een huis van Poetin aan te vallen... en dat verandert hun standpunt bij de vredesonderhandelingen. Daar leek juist net een beetje beweging in te zitten... na het overleg tussen Trump en Zelensky. Die laatste zegt trouwens dat er niks waar is van die aanval. En de politie verwacht dat ze dit jaar... meer illegaal vuurwerk gaan pakken. Tot nu toe worden er vooral veel mensen gepakt met vuurwerk dat helemaal niet bedoeld is voor consumenten. Cobras, bijvoorbeeld. En volgens de bekende website Bekende Buren hebben Jutta Leerdam en Jake Paul hun zinnen gezet op een villa in Friesland. Het gaat om een huis met een vraagprijs van 2,2 miljoen euro in het plaatsje Wouden. 450 vierkante meter huis, huis krijg je daarvoor en dik, di, dik... sorry, getallen, ik vind dat niet leuk. Nee, dat dik 10.000 vierkante meter eigen grond erbij. Zo. Het is helemaal mooi omheind met bomen en water. Dus je hebt lekker veel privacy. En ze zouden dus zelfs al een bod gedaan hebben. Jutta uh, die heeft nu nog een villa in Heerenveen, maar dat zou te klein zijn. En ze wonen natuurlijk ook deels in Amerika, want daar komt Jake Paul vandaan. Uh, voor zo'n Jake Paul ook. Zeg maar, wat, <laughs> ja, wat, wat ga je dan... Dat ga je dan naar ja, Denkland. ik ben zo benieuwd hoe die hier dan gaat zitten. Maar ja. misschien vindt hij het wel lekker rustig. Nou, dat kan ik me wel goed voorstellen. Maar jij zegt, Friesland. Jij zegt ik weet dat je niet goed met cijfers bent. Maar hoeveel grond kreeg je daar nou bij? 250 vierkante meter. En, en, en je had ook nog hectare grond, zei je, Oh toch? ja, dat was 10.000. 10.000. Ja, ja, dat is super groot Maar, maar kan je nagaan gaan, dat je eigenlijk veel beter in Friesland kan vertrouwen? Ja, ja, natuurlijk, ja. Voor 2,2 miljoen heb je in Utrecht een rijtjeshuis. Nou, nou, je hebt wel een... iets groter. Maar in, in Amsterdam zijn er denk ik echt plekken waar je gewoon. Uh, waar je, ja. Een etage krijgt. Ja, en ik, zou, ja, dan, en denk ik, ik zou in Amsterdam niet doodgevonden willen worden. Ah, ja. nee, nee, is niet zo leuk. vijandig meteen. Nee, of... Overal wonen leuke mensen. Nou ja. Nou, dan nog een, een vraag die de trendsetters bezighoudt: uh, komt de flip phone terug? Oh, dat, dat is de opvouwbare telefoon dus. Ja. We zien al steeds meer merken daarmee experimenteren. Maar volgens een Apple leaker komt er komend jaar ook een iPhone aan die opvouwt. Is. Oh. Uh, je fout hem dan wel iets anders dan je gewend bent, want het is als een soort boek eigenlijk. En open is hij dan 20 centimeter breed en dicht uh, 14. Maar. Apple zelf wil er niet op reageren, maar dat zou wel uh, het begin van een nieuw tijdperk zijn. Ja, ja, maar. Een tijdperk, Maar ik vind toch... Oh, want je hebt wel al mensen die zo'n flipphone hebben. Ja, ik van vind een het niet mee. mooi. Nee, ik vind het niet mooi. Want ja, die, maar die, die echt, dat als, als er dan eentje weer hip wordt, dan zijn jullie de eerste die vooraan staan. Oh, wel mooi. Nee, ik ben er niet zo'n fan van. Ook omdat je... Moet je hem dus open... Ik vind, ik ben ook geen fan van het klaphoesje. Nee. Je moet, je, ik moet meteen op mijn scherm kunnen kijken als die op tafel ligt. En dan zit ik de hele dag met dat ding in mijn ah, hand. Dat is ook wel weer een nadeel. Want we zitten daardoor de hele dag te kijken. Zeg maar, als ja. een telefoon op tafel ligt, dan zit je wel. Ja, je ziet het meteen. Weet je, een leuk feitje. Weet je wie zo'n uh, zo'n uh, zo heeft? Zo'n eentje met een uh, scherm wat kan buigen. Nee. Gordon. Oh. oh. Weet ik. Weet maar ik, weet dan uh, zo inderdaad zo'n scherm. Niet ja. met zo'n hoes. Ja, ik zag, dat, ik zag dat hij werkt natuurlijk uh, bij een radiostation hier uh, op een verdieping boven. Ja. En toen zag ik hem een keer lopen. Toen zag ik dat ding Klappen. Nou, ik dacht dat ik leef in 2035. Ik was... Ik, dat, ja, is ik zo het het stoer, dat is, is zo'n raar gezicht. Ja. Maar goed, <tie> ja. zijn, zijn er andere dingen waarvan het handig zou zijn als je ze zou kunnen vouwen? Dylan, <lacht> gewoon dat je hem af en toe even dicht kan klappen. Ja, even is. rust aan de kop. <lacht> dat is ook wel weer zo. Evi, je hebt ook helemaal gelijk. Graaf die op! me goed om even door te gaan met dat lijstje. Ludega, nummer 5. 465. Ladies and gentlemen, this is Mambo number five. One, two, three, four, five. Everybody in the car. So come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boy said they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week.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 Oh, man. Uh, uh, trumpet. Uh, the trumpet, the trumpet, my mode number five. <laughs> uh, uh, uh, <laughs> a little bit of monica in my life a little bit of erica by my side a little bit De 538, party tot duizend. Like Radio 538. 464. Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, it's the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed I'm undercover is lost here in a bed till the morning comes 564. Because the night! De 538. Party tot ja, feestend het jaar uit doen we onder andere met Lou Bega ook nog Mambo Number 5 net. En dat is dan toch even lekker zitten. Ah, absoluut. En uh, de kans is best uh, aanwezig dat je met kerst lekker met de familie uh, hitstrap zit te spelen. Je moet dan uh, ja, jaartallen van muziek raden, als het ware. Fantastisch. Ik vind dat het wel lekker als je dan hitstrap zit te spelen... om dat een beetje in de context van een evenement of een moment ja. in je leven te plaatsen. Ja. Nummer 463 in de Party Top 1000 bijvoorbeeld is wel een lekkere. Want het WK van 2014, waar het Nederland zelf Elftal derde werd. Ja, ik zie Bas en Eva. Aan mij aankijken ah, van, ik, oh, werden we ik, daar... Ik heb het meteen scherp. Werden we daar derde, want nee, nee, nee. ik bedoel, hè, dat rode finale wonnen we van. Precies. Brazilië met ja. 3-0, heel goed ja, en, dat dat was dat. Toen. en dit was de tune van dat WK, Pitbull en We Are One op 4-63. in Tough, keep going. going. One love, love. one life, life, one world, world. one fight, fight. Whole world, world. one night, night, one place. place. Brazil. De <muching> en push the feeling on op 462. En ja, als ik zeg boten Anna, denk je waarschijnlijk dat het over een boot gaat. Ja, maar niets is minder waar. Het ging uh, over een chatroom... waar Basehunter ene Anna ontmoette, die volgens hem zo perfect was... dat hij dacht, ja, dat moet wel een robot zijn. Nee. Als je dan eventjes terugdenkt aan de huidige tijdsgeest... was die voor 2006 eigenlijk best wel zijn tijd ver vooruit. Als je ziet dat er nu allemaal mensen zijn die relaties hebben met AI. Bote Anna hoor je zo meteen het eerst The Weeknd. Take My Breath op 461. I saw the fire in your eyes. I saw the fire when I your eyes. You told me things you wanna try. Jag känner en båt Hon inte Anna Anna heter hon hon kan banna banna det så hårt och rör ju upp i våran kanon Jag vill berätta för dig att jag känner en båt Jag känner en båt hon heter We'll be kanoll i nufallans Ik trodde aldrig att jag hade så full men det andra så jag är enbart jag är en väldigt väldigt vackrej som nu tyvärr är väldigt främmande för mig men det finns inget som behöver förklaras för i mina ögon är hon alltid en een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 We hebben allemaal vragen die we nooit hard opstellen, behalve bij FIFA. Of het nu gaat over relaties, je lijf of lastige keuzes, bij FIFA is niets onbespreekbaar. Ga naar fifa.nl en praat mee. Eerlijk, persoonlijk